Het is 9 uur, Trudy Vendrich met het NOS Journaal.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 VNN. nn Today. Winfried Baijens. Het is drie over negen. Marianne Vos won dit weekend goud op de scratch bij het WK Baanwielrennen. Samen met Erben Wennemars praat ik zo meteen met haar over haar vele talenten. En ook over wat er met Erbens Pols is gebeurd. Jazeker. Esmeralda van Boon is hier net terug uit Libië. Ze was daar als tolk en Midden-Oosten deskundige aan het werk. En deze week begint de Arnhem Fashion Week. Ode aan Maxima is het thema. En wat de invloed van Maxima is op de mode... hoor je dit uur van Cecile Narings... hoofdredacteur van Mode Glossy L. En de storing bij Timo mobile Ranking the News. Het grootste nieuws op een rij. Gezet door Lucky Klink. Met op vijf de grootste ster van dit moment. Gisteren trad hij op in de Ahoy in Rotterdam. Justin Bieber. Yeah. Door. Justin Bieber is een 17-jarig jongen die de harten van pubermeisjes sneller laat stromen met zijn liedjes over de nou, liefde, onder andere. Deze deskundige legt even uit waarom hij zo populair is. Zo ging dat de hele avond door gisteren. Dat was natuurlijk meteen uitverkocht. dat ja, stond ertussen. Hè? Ja, heerlijk was het. Bleebers, zo heette de fans van Justin Bieber. En gisteren raakten ze niet uitgesproken over hun idool. Justin! En natuurlijk zijn er ook haters, mensen die Bieber niet leuk vinden... maar een echte fan heeft altijd wel een aantal argumenten bij de hand... om deze non-beliebers te pareren. Ja, daar valt geen spel tussen te krijgen. Ook al is die Justin Bieber natuurlijk een enorme gaylord. De jongens zeggen altijd wel van hij is gay en alles... Oh. maar eigenlijk zijn ze gewoon een stukje jaloers... dat hij gewoon zoveel aandacht heeft van de meiden. Damn you Bieber. Van de Biebermania in Rotterdam... is het maar een klein stapje naar een pocket-aardbeving in Sappemeer... Ja, heel raar. En alles trilde en ja, je wordt in één keer wakker en ja, je bent dan uh, een uh, Holder de Bolder, je weet niet wat je overkomt. Ja, en dat bekende, Holder de Bolder gevoel kwam dus door een aardbeving van 2.1 op de schaal van Richter met als epicentrum het Groningse plaatsje Sappemeer. En ja, dan gaat het wel een beetje knagen hè, in die kopjes. Ik dacht eerst misschien straaljagers of zoiets. Dacht, dacht ik dacht eerst luchtdruk of zoiets. Maar toen Messendorf vervolgens met de buren sprak en de site van de KNMI bekeek, bleek dat het om een aardschok ging. Het gaat wel in achterhoofd spelen dat, uh, poeh, dat je dan in Japan kijkt waar van uh, schade je daarvan kan uh, krijgen. Ja, en dus nemen de Sappermere dus geen enkel risico. Het gebouw van sojasausproducent Kikkoman uit Stappenmeer... wordt uit voorzorg gekoeld met zeewater. Op drie dan, een probleempje. In een visvijver in Hogeveen. Nou, we hebben hier dan weer die last van de aalskolver die hier uh, zit. En uh, op dit moment ben ze er niet. Maar soms uh, die tientallen tegelijk. En die duikt af en toe het water in. En die uh, haalt dan heel veel uh, vis weg. En dat is voor ons toch wel een probleempje. Een probleempje dus, want die rotvogels die vreten dus alle vis uit de vijver. Concurrentie, maar dat is uh, concurrentie die we liever niet willen. En dus moeten ze kapot, die shitbeesten. Maar schieten mag dus niet. En dus moeten ze. Pff, diervriendelijke manieren bedenken. om de aalschoven weg te krijgen van de vijver. Jazeker. Nou, ze hebben. Uh experimenten uitgevoerd met, met grote korven van uh, schapengaas. Dat is een, uh, een soort gaas met een vrij grote opening. Daar uh, durft die aalsgolven niet doorheen. Maar de vis die, uh, vindt dat heel snel als uh, beschutting, zeg maar. En is die vis zo slim dat hij daar dan in gaat zitten? Uh, je staat er versteld van hoe snel ze dat in de gaten hebben. Ja. Ja. Ja, zo is dat. Mega slim zijn ze de beesten, De Einsteins onder de orgaandieren. Al zijn de vissers, de Gotata, net iets slimmer. Die dachten: van uh, we gaan in de buurt van die korven uh, vissen. Nou, en dat klopt inderdaad ik wel. Van in de praktijk uh, blijkt vaak op zo'n water dat een hele goede visplek te zijn. Het werkt twee kanten op, ja. <laughs> Door nummer twee opstandelingen in Libië... claimen dat ze de stad Sirte hebben veroverd. En dat is de geboorteplaats van generaal Gaddafi. Tijdens deze uitzinnige vreugde hier... vertellen mensen nu de geboortestad van Gaddafi gevallen is... en het geld en de familie wegtrekt naar Tripoli... is het einde van de revolutie nabij. Dat was eerder vandaag. Inmiddels blijkt dat Sirte nog altijd in handen is van Gaddafi-aanhangers. Volgens verschillende persbureaus ligt de frontlinie zo'n 120 kilometer ten oosten van die stad. De Franse president Sarkozy en de Britse premier Cameron hebben een gezamenlijke verklaring afgegeven. Laat u de tekst er even bij nemen. Ik heb hem hier voor me liggen zoals die vanmiddag verspreid is. Het regime in Libië heeft alle legitimiteit verloren, zeggen Sarkozy en Cameron. Gaddafi moet meteen weg. En dan komt het: de aanhang van Gaddafi wordt opgeroepen om afstand te nemen van hun leider voor het te laat is. En de Libiërs in het algemeen worden opgeroepen de handen in te slaan om een nieuw bewind aan de macht te krijgen. En dan nog de situatie in Japan. Dat staat opeens. Het sappenmeerse toestanden daar. Hij is voor het eerst hoog radioactief water gevonden... buiten de reactorgebouwen van de kerncentrale in Fukushima. Het radioactieve water is aangetroffen in het turbinehuis... en in overdekte geulen die rond het reactorgebouw lopen. Dat het zo hoog radioactief is, duidt erop dat het uit het binnenste gesloten koelsysteem komt. En dat zou betekenen dat het omhulsel van de splijtstofstaven is weggesmolten... waardoor de radioactiviteit nu vrij spel heeft, de meltdown. En er is nog meer slecht nieuws. Op verschillende plaatsen binnen Fukushima 1... is plutonium in de bodem gevonden. Volgens Tepco is het gevonden plutonium niet schadelijk voor de gezondheid. De werkzaamheden in de centrale worden dan ook niet stilgelegd. En dat was het voor vandaag. Morgen niet, maar woensdag dan is er weer een nieuwe ranking de nieuws. Luc King, dank je Poppidol Justin Bieber trad dus gisteren op in de Ahoy in Rotterdam. En als je na nou dit weekend en na Lux werkstuk van zojuist over Bieber... nog geen idee hebt wie dat is, hij klinkt zo... Duidelijk dus het uh, tieneridool van dit moment, Justin Bieber. En dat liedje dat krijg je niet meer uit je hoofd. Dat is wel heel vervelend. Wij duiken naar aanleiding van al dit de geschiedenisboeken in. Want wie was het opvallende tieneridool in Nederland? Het meest opvallende, Nee, het meest opvallende tieneridool in Nederland. Luister goed. Vanaf vandaag zoek ik niet meer... Want de liefde die ik kent ben... 100.000 keer per dag, denk ik. Nou, jou, ik alleen. moest nog wel eventjes nadenken wie dit was. Uh, popjournalist Jan van der Plas, Goedenavond. Goedenavond. Niemand minder dan Rob de Nijs. Ja, daar is het in Nederland allemaal mee begonnen. Het, uh, de, de, de, de muziekwereld uh, heeft, heeft een lange aaneenschakeling van tiendersterren gehad. Mm. Uh, en dat is eigenlijk in de jaren 50 al begonnen in Amerika met, met, met Elvis Presley en Pat Boom. En ja, begin de jaren 60 uh, waaide dat fenomeen ook Nederland binnen. En ja, de eerste echte grote tienerster die wij hadden. En dan moet je ook echt denken aan gillende meiden en uh, uh, alles wat erbij komt kijken. Dat was Rob de Nijs. Hij was wel ietsjes ouder hè, dan Justin Bieber nu is. Want ja, hij was denk Justin ik 16 10, of 17. Rob, ja. Rob was toen hij doorbrak, was hij, was hij, toen, toen zijn eerste single uitkwam, was hij 19. Ja. Dus ja, het twee jaar. Toen Ho waren ze allemaal iets ouder. Hè. Ik denk dat de mensen die Rob de Nijs nu kennen of later pas hebben leren kennen, die konden zich dat misschien nog niet helemaal voorstellen. Um, hoe is het begonnen bij hem? Uh, hij heeft meegedaan aan een talentenjacht met een beentje en uh, uh, een platenmaatschappij Phonogram, die zag hem en die, die zag in hem wel een, uh, een aankomend dineridol. en uh, er werd een platencontract uh, getekend en, uh, en met het tweede singeltje was het raak, dat was het ritme van de regen en dat, ja, dat kennen we allemaal nog wel van de arbeidsvitamine. Nou niet iedereen hoor. Nee? Nee. Ik ken het niet veel <laughs> zachtjes. De regen. Nee, het was volgens mij net nog iets te jong. Omdat... Ja, oh ja, dat ken ik wel ja, natuurlijk. Ja, ja, uiteraard. Maar goed, uh, uh, hij werd natuurlijk een, uh, uh, een groot idool. Maar heeft het ook de vorm gekregen zoals het nu bij Bieber is? Want dat is ook bijna, dat is echte liefde. Hè? Het gaat om echte liefde dit. Ja, nou ja, goed. Voor de, de tienermeisjes meisjes in, in de vroege jaren zestig uh, zal het hetzelfde gevoel gegeven hebben als bij de, bij de, de hele jonge tienermeisjes meisjes uh, die, uh, die nu Justin Bieber aanbieden. Want dat is wel een verschil tussen toen en nu. Uh, je moet je voorstellen, de gemiddelde Rob de Nijs-fan was zo 15, 16. En uh, ja, als ik, als ik zo om me heen kijk, zo met 10, 11 begint Justin Bieber al. Ja. Yeah. En dit gaat over het, de grote liefde. Ik denk dat ze zo met hem zouden willen trouwen. En misschien nog wel meer. Was het, had het, had het, ook dat, was het toen wat braver dan nu? misschien? Ja, nou ja, als je, als je de fotoboeken van toen ziet en, en, en de verslagen daarover. Dat was allemaal wel... Ja, men, men, men praatte daar ook keuzer over. Dus ja, goh, het, het komt op ons in ieder geval allemaal keuzer over. En ja, je zou eigenlijk een tienermeisje die tijd moeten vragen wat ze erbij gevoeld heeft. Ja, en daar val je niet onder, hè, geloof ik. Nee, me. nee, ja. niet echt. Ik was er toen niet. Het hield op een gegeven moment natuurlijk op. Hoe is het geëindigd bij Rob? werd hij oud? Uh, nou ja, kijk, tieneridolen hebben een carrière van twee jaar. Dat, dat weten wij we uit ervaring. Het, uh, uh, tussen de eerste hit en, en, en de laatste hit zit ze een beetje twee, tweeënhalf jaar. Simpelweg om ja, die tienermeisjes, die, uh, als ze beginnen met dertien, als ze vijftien zijn, dan. Uh, dan, uh, ja, dan, dan stappen ze alweer over. Zoals de meisjes van nu uh, die begonnen waren met de Backseat Boys, die stappen dan na twee, drie jaar over. Stappen ze over naar Direct en naar, uh, naar Kane. Dat soort groepen. Hm. Uh, dat, dat, dat, ja, dat, dat is eigenlijk altijd met tiener En wat je, een heel enkele keer zie je wel eens dat een tieneridol er later. En meestal moet je dan echt vijf, zes jaar later zijn, erin slaagt om een comeback te maken als serieus artiest. Maar dan moet je ook echt wat kunnen. En in het, in het geval van Rob de Nijs was dat zo. Ja, want die heeft nog een uh, twee keer herstart van zijn carrière meegemaakt. Ja, nou ja, kijk, hij, hij, dat was op zich wel een bijzonder verhaal, want uh, hij was echt helemaal afgezakt. Hij moest optreden in, in het circus om, om, om nog überhaupt wat brood op de plank te krijgen. En daarna deed hij, de, de, de, in die tijd gold dat nog, nog verder als een degradatie, eerst nog een musical. En vervolgens werd hij geplaatst in een kinderserie en die kinderserie was oebelen. En dat werd een enorm succes. En daarna zat hij weer in een kinderserie, Hamelen. Hm? En ja, dat zette hem zeg maar opnieuw op de kaart. En dat was voor hem net de springplank die hij nodig had om, om een carrière als serieus zanger te krijgen. En ja, laten we niet vergeten, de, tussen 75 en 1995 was hij zeg maar de, Rob de of de, de Marco Borsato van zijn tijd veruit ja. de best verkopende Nederlandstalige zanger. Kortom, er is voor Justin Bieber ook een leven na de bieber -fever. Ja, maar met zo'n piepstemmetje, ik weet het niet horen. Dan moet hij <laughs> nog wel even echt goed de baarders de keel krijgen. Ja, oké. Okay. Jan van der Plas, dankjewel. je gedaan. Graag today. India speelt woensdag tegen Pakistan in de halve finale van het WK Cricket. En dat is een beetje zoals Nederland-Duitsland, maar dan honderd keer erger. Hoe spannend dat is, dat hoor je zo. En we bellen als het lukt met T-Mobile, want daar is een storing... en daar hebben miljoenen last van.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 Patrol Met just say yes. Een groot deel van het netwerk van t Mobile ligt al sinds vanmiddag plat. Mensen kunnen niet gebeld worden, hebben problemen met bellen. Internet en dergelijke. Knap vervelend allemaal. Ook voor uh, Henny van der Heijden kan ik me voorstellen. Woordvoerder van t Mobile. Goedenavond. Goedenavond. Nou, het is met name vervelend voor onze klanten. Ja, dat is goed dat u dat gelijk uiteraard, zegt. Ja. Maar u bent ook een mens, hè? Ja, ja. Tuurlijk, uiteraard. Maar uiteraard willen we dit soort zaken natuurlijk helemaal niet hebben. En daar zijn natuurlijk alle. Uh, systemen zijn daarop uh, ingedeeld. Maar ja. soms gebeurt je dit en dan moet je gewoon ontzettend hard werken om het op te lossen. Ik bel u uh, mobiel, hè? Uh, op uw verzoek bellen we vast. Nou, volgens mij heeft een 06-nummer staat hier in mijn scherm. Uh, ja, uh, uw telefoon dat, werkt ja. dus wel, dat is al goed uiteindelijk, nieuws. Uh, nou, uiteindelijk werkt het allemaal. Ja, bij mij werkt het nog niet. O, wat is de stand van zaken op dit moment? De stand van zaken is dat we uh, druk bezig zijn om de backup in Amsterdam uh, te activeren. En zodra die uh, zeg maar alle gegevens van onze klanten hebben, dan kunnen we die weer opstarten. Dat zal dan niet in één keer al het verkeer aan kunnen. Uh, maar we zullen wel zorgen dan dat zeg maar langzaam dat, dat netwerk gewoon weer gaat draaien zoals het moet draaien. Uh, wat is de oorzaak? De oorzaak zijn we nog niet helemaal achter. Er zitten veel, uh, hele knappe mensen daar aan te sleutelen en te kijken en, en mee te kijken. Uh, dus ik denk dat wij dat morgenochtend pas weten, wat de echte oorzaak is. Twee miljoen uh, mensen hebben er last van, lees ik op, je, Over, uh, ja. op uw site. Um, dat is nogal een groot aantal. Ja, dat klopt. Is het ooit eerder gebeurd? Um, ik weet dat wij in 2005, of geloof ik de laatste keer, een, een vrij forse uh, storing hebben gehad. Ja. Dus dat is al toch alweer zes jaar geleden. U blijft er nog redelijk rustig onder, hè? Uh, ik moet wel. Ik bedoel, het gaat erom uh, de mensen van zoveel mogelijk in goede informatie te voorzien. Dat is mijn taak. En mm. uh, dat... Daar probeer ik uh, mijn best voor te doen. We kunnen even trouwens, want ik ben zelf een uh, zeer gelukkige T-Mobile gebruiker. En Heel mooi. En lichte cynische ondertoon in dit geval, uh, zeker op een dag als vandaag. Natuurlijk kunnen het ja. even testen, want mijn telefoon ligt hier naast me... en is er zijn tot nu toe nog geen ontvangst. En nee. dit horen dan al die 2 miljoen mensen gedurende de hele dag? Nee, dat is niet uh, zo te zeggen. We, doen, we hebben daar ook duidelijk op onze website hebben we daar informatie over gegeven. Het is een deel van onze klanten die last hebben met bellen en sms'en. Mm -hmm. uh, met name voor het ontvangen van belletjes en, en dergelijke. Internet doet het heel vaak wel. Dus wat dat betreft, dat is nog even de nuance in het verhaal. Het is natuurlijk helemaal geen goede situatie, maar we doen er alles aan om het zo snel mogelijk te verhelpen. En we zullen daar ook... Nog vanavond, nog als dat opgelost is, zullen we daarover communiceren. Ja, op Twitter wordt ook gevraagd. Op dit moment net naar ons gestuurd BNN Today. Uh, waarom T-Mobile niet uh, duidelijk twittert over het hele probleem? Meer informatie AUB. Um, wij hebben wel getwitterd al vanavond, maar op een gegeven moment doch, door een overload aan Twitterberichten uh, liep ook het Twitterkanaal uh, een beetje vast. Dus dat ligt dan niet aan ons, dat is niet ons Twitterkanaal. En we proberen mensen nu zoveel mogelijk, in ieder geval in, ook met social media... maar dan met name via ons Facebook uh, uh, mensen op de hoogte te houden. Oh, wat een dag dat ook nog het Twitterkanaal vol zit. Ja. Um, namens alle klanten, um, compensatie, is dat mogelijk? Wij gaan eerst nu verhelpen wat er te verhelpen valt... en zorgen dat alles weer draait zoals het moet draaien. En morgen gaan we ons daarover buigen. Goed, uh, Henny van der Heijden van uh, T-Mobile, ja. dank u wel. Graag gedaan. Maandagavond is het. En dat betekent zoals elke week tijd voor sport met uh, Erben Mennemars. Erben, goedenavond. Ja, goedenavond. En wat zie ik daar? Ja, ja, je, je denkt dat je het doet op mijn, uh, op mijn gips, hè? Ja. Ja, ja ik, heb, ik heb mijn arm in gips. Ik was, ik was dom geweest. Dom, dom, dom, dom, dom. Hoe doe je dat? Nou, ik dacht dat ik uh, alles kan... Ik kan ook eigenlijk alles, maar ik dacht, uh, ik ga snoeien in de tuin. En ik had, mijn vader heeft een shovel, dus ik stond boven in de shovelbak, vier meter boven de grond en een hele grote tak eraf zagen. En die tak, die tak die viel en toen dacht ik, hé, hey, die tak die komt naar mij toe. Dit gaat niet goed. Dus toen die tak viel tegen me aan, waardoor ik achterover uit de shovelbak viel. En als een soort tuimelaar op de grond terecht kwam. Beetje, help mijn man is een klusser. Uh, ja, principe ja, dit. Ja, ja, ja. En op het, oh, tijdens mijn val dacht ik echt van. Dit had ik niet moeten doen. En dat had je ook nooit gedaan waarschijnlijk... toen je nog actief aan het schaatsen was? Nee, want... toen, toen, had ik, toen, toen had ik daar echt remming voor. Vroeger als, als, als junior had ik er wel heel veel, heel veel, heel veel uh, ongelukken. Maar daarna werd ik volwassen... en dan was ik altijd bezig met mijn lichaam te sparen... om zo'n optimaal mogelijke prestatie te kunnen leveren. En, uh, die remmingen heb ik niet meer, want ik hoef, ik hoef me niet meer te sparen. Dus ik denk van, het is mooi weer, ik ga de tuin in en ik ga het zelf doen. Iedereen in de buurt van Erbe wennemars is vanaf nu gewaarschuwd. Ja. Um, gevaar dus. Ja, en daar gaan ja. we het ook een beetje over hebben. Want ja, afgelopen weekend het WK baanwielrennen. Um, ja. Jij hebt als schaatser ervaring om volle ja. snelheid de bochten in te gaan. Ja. 60 km per ja. uur, zoiets? Ja, bij schaatsen gaan we ongeveer 60 km per uur. En uh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet eng. Dat ben ik ook, uh, ook, ook gewend. Wij als schaatsers trainen natuurlijk ook heel veel op de fiets. Maar wij trainen vroeger ook best wel vaak op de wielerbaan. En dat, als je daar 60 km per uur gaat in zo'n zo zo zo kombocht, dat is echt, dat vind ik echt levensgevaarlijk. Want wat is het verschil? Want jullie kunnen het blijkbaar ook gewoon rechtop staan. Ja. De wielrenners doen dat nou, gekanteld. De, ja, beetje. de baan is uh, in ieder geval uh, ongeveer twee keer zo kort. Dus, uh, uh, en dan wel met de snel, dezelfde snelheid. Dus die G-krachten die je in die bocht krijgt, die, is, die zijn gewoon veel groter. Hm. En wij met schaatsen, dan kun je toch iets, heb je iets meer grip. Dus je hebt die kombochten met, met het wielrennen ook echt wel nodig. Anders dan kom je zo'n bocht gewoon niet door. Hm. Maar het is wel uh, het is een enorme druk op je. Ja, op, op je, op je hele, hele, hele gestel, wat gewoon die baan induwt. Dus je moet er wel echt uh, heel goed die fiets onder controle hebben, anders gaat het echt mis. En durf. En durf, en lef. Ja, en daarom ja. is het ook van, een fantastisch en een geweldige, geweldig onderdeel, dat, uh, ja. dat baanfietsen. De koningin van het weekend was natuurlijk weer, mogen we zeggen, Marianne Vos. Zaterdag pakte ze goud op het onderdeel uh, Scratch op het WK. Uh, laten we even luisteren. De voor de laatste ronde. En Vos zit in een zetel, hoor. Vos in het wiel van Beet. En Beets gaat harder en harder en harder. En Vos wacht met de aanval. De Britse achteraan En gaat Vos voor eigen publiek voor de wereldtitel. Ze deed het in het veld in Zedam. Ze deed het in Hogerheide. En Vos doet het ook op de baan in Apeldoorn. Een wereldkampioen. Wereldkampioen Marianne Vos. Wat een uitzonderlijk talent. Gewoon. Ongelooflijk. Uh, de hele cv werd al eventjes uh, voorgelezen... want ja. ze doet het niet alleen op de baan, maar ook nog... en alsof het niet genoeg is gisteren... het parkhotel Roding Classic. Ook nog eventjes winnen. Een wedstrijd van 20 kilometer door het Limburgse heuvellandschap. Marianne Vos, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is een behoorlijke prestatie. Uh, dacht je niet, ik ga even vieren en even een beetje moe zijn... en uh, tot uh, dinsdag wachten voordat ik weer eens een keer op de fiets stap? Nou, ik ben nu wel een beetje moe... maar uh, gisteren had ik nog echt uh, de adrenaline... En de, en de wil om wel uh, die klassieker ook nog even te rijden. Maar was je niet zo ongelooflijk blij met je, met, met je wereld? Dat je van, het maakt nu allemaal niks meer uit. Ik ga lekker lekker feest vieren. Ja, ik was natuurlijk ongelooflijk blij. Maar ik had van tevoren uh, uh, die planning in mijn hoofd. En uh, het wegseizoen staat uh, dus weer voor de deur. En er viel mij eigenlijk, één moment viel mij behoorlijk op tijdens de wedstrijd. Is dat je eigenlijk echt in een zetel naar de finish werd gereden. Uh, in, die, in die eindsprint. Die, die Australische trok natuurlijk de wedstrijd geweldig aan. Geweldig mooi, mooi aan van jou. Maar daar vlak daarvoor zat je ook nog een beetje met haar te praten. Wat is er daar besproken? Ja, ja dat, dat lijkt. Hè? Ja, ik heb het ook de beelden teruggezien. En uh, inderdaad, we, we sporen elkaar gewoon uh, continu aan. Na mijn aanval, uh, waar er een beetje meteen. Uh... Mee in het wiel ging. Ja, maar wij horen natuurlijk, we horen natuurlijk altijd verhalen over deeltjes bij wielrennen die ge gemaakt worden tussen teams, tussen, tussen individuele renners. Ja, gebeurt dat op de baan ook? Zo van, hé, hey, als jij nou eventjes dit doet, dan doe ik de volgende race weer een beetje meer mijn best voor jou. Ja, dat zal ongetwijfeld wel gebeuren, maar dat was nu niet het geval. We Marianne, we... daar doe jij toch niet aan mee? Nou ja, dat, nou ja, dat kan soms nodig zijn, maar Koop je nee. wel eens een koers? Nee, ik heb nog, nog niet echt vaak een koers gekocht. Nee. Maar wat heb je dan wel eens een keertje beloofd aan, aan, aan, aan een rijster? Nou ja, je kunt natuurlijk elkaar wel helpen de volgende wedstrijd. Als de ene inderdaad uh, de ene wedstrijd helpt, dan kan de andere. Kun, je, ja, kun jij de andere de volgende wedstrijd helpen. Dus ja, dat, dat gebeurt wel in het wielrennen. Echt waar? Ach, Marianne toch. <lacht> jij staat bekend als een slimme, intelligente uh, ja. uh, wielrenster. Zal ik het maar even zo zeggen. Um, heb je dat ook nodig? Dit, nou, dit is toch een beetje streetwise, is dit ook. Nou, ja. De juiste deeltjes, een beetje prikkelen hier en daar. Nou ja, dat, dat was dus nu niet het geval. Was, uh, mm. Maar je moet wel... Uh, ja, zulke wedstrijden, daar moet je goed zijn. Maar je moet ook op het, op het juiste moment gaan. En je moet uh, de juiste keuzes kunnen maken. Dus ja, de tactiek is in wielrennen wel heel belangrijk. Je kunt echt de beste zijn het hardste fietsen van allemaal. Maar dat zegt zeker niet dat je gaat winnen. Je bent eigenlijk nog, nog, nog hartstikke jong, nog maar 23 jaar. Ja. Maar je was op je achttiende al wereldkampioen. Is die druk dan ook niet gewoon extra groot? Want mensen verwachten gewoon altijd er maar winnen, winnen, winnen. En als Marianne aan de start staat, dan moet ze winnen. Hoe ga je daarmee om? En ook nog een WK in eigen land? Ja, nou ja, inderdaad. Uh, het is natuurlijk een extra motivatie. WK in eigen land en, uh, en thuis publiek wat op de banken staat als je, als je demoreert. Maar het geeft ook wel, uh, wel extra druk. en Natuurlijk wou ik zelf ook heel graag winnen, maar, maar iedereen uh, verwacht het inderdaad ook. Dus uh, ja, dat, dat kan lastig zijn. Maar na de puntenkoers moet ik zeggen, ja, dan hoor je ja, misschien is het toch de, de voorbereiding niet helemaal goed geweest. En dat prikkelt dan nog wel even extra om het dan nog wel... Uh, ja, in de scratch wel te laten zien natuurlijk. Over druk gesproken. Zullen we die nog een klein beetje opvoeren? Want er is natuurlijk maar één toernooi wat er echt toe doet. Ja, uh, ja. Overigens nog even genieten van deze overwinning natuurlijk. Maar de Olympische ja, Spelen... Maar Marianne die kijkt ook meteen vooruit. Die is ja. er meteen een dag later, wil ze alweer, al, alweer op de Kouberg winnen. Dus ik vind dat we gewoon een beetje een stevig statement moeten gaan maken. Je, de je hebt spelen. gekeken op de kalender op de ja, Wij hebben de voorspelling gedaan. Wij gemaakt. hebben de Olympische kalender bekeken van volgend, volgend jaar. En ik, wij vinden het graag... Uh, wij, wij, wij vinden het geweldig dat je er dus aan heel veel onder de deur de delen meedoet. Dat dat... dat dat juichen wij toe. Wij zeggen niks specialiseren. Dus ik zeg uh, de wegwedstrijd. Uh, de puntenkoers. Uh, wat hadden we nog meer? Uh, uh, omnium. Het omnium. Uh, en volgens mij kun je ook wel mountainbiken. Dus doe de mountainbiken dat dus het mountainbiken. Dus de is vier goud mee. zit ik dan. ja. En dan zit ik nog... Uh, uh, kun je ook niet roeien, Marianne? <laughs> <laughs> Zullen we dat over een heleboel spelen uit, de, uit de, uh, Ja, de winterspelen, dat wordt schaatsen. Daar hebben we het nog, nog, nog helemaal niet over. Nou ja, nou ja het, klinkt, het klinkt goed. Maar moeten allemaal in Londen? Ja, ja nou die eerste vier wel. maar wel, wel mountainbiken, om nu een puntenkoers en de wegwedstrijd. Ja ja, het puntenkoers die, die won ik inderdaad in, in Peking. Ja, maar, nee, nee. De internationale wielerunie heeft bedacht dat, het niet meer, dat dat van de Olympische kalender af moet. Mm. Dus, uh, dat is uh, jammer mij helaas. Dus ik ben voor de eeuwigheid uh, Olympisch kampioen puntenkoers. Ja, dat, dat is dan dat wel weer een mooie bijkomstigheid. Maar uh, nee, het is heel jammer dat dat onderdeel niet meer Olympisch is. Maar, maar de weg inderdaad wel. En, uh, nou ja. Uh. Nou, we wensen je in ieder geval uh, heel veel succes ermee. En ik ga je volgen. En uh, als er wielrennen niks wordt, over twee jaar is het dan, over drie jaar, Sochi, ploegenachtervolging. Kun je zo mee rijden, meisje. Gaat ze dus. Zeker weten. Dat zeg je ook tegen iedereen. Dat is wel een beetje vervelend. Marianne Vos, <laughs> heel erg gefeliciteerd nogmaals met het WK en nog de overwinning gisteren. En Erben, jou spreken we volgende week weer. Tot volgende week. Ja, bedankt.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 Telecomaanbieder T-Mobile schat dat zo'n 2 miljoen klanten door een landelijke storing niet kunnen bellen, sms'en en internetten. Volgens het bedrijf kunnen veel mensen inmiddels wel weer bellen, maar nog niet gebeld worden. T-Mobile probeert via een backup de verbindingen te herstellen. En jazzfluitiste Ellen Helmes is overleden. Helmes werkte samen met onder andere Corbakker, het Rosenberg Trio, G. Reyners en Georgie Fame. Ze had een eigen gezelschap, de Ellen H. Band. En ze gaf les op het conservatorium in Utrecht. De jazzfluitiste was 53 jaar. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Exit Holland. Iedere avond in BNN Today hoor je hier verhalen van Nederlanders in het buitenland. We gaan naar Pakistan. En naar India, want woensdag spelen daar de cricketteams van beide landen in de halve finale van het wereldkampioenschap. En om dat nou een beetje een idee te geven hoe serieus dat genomen wordt, dat is een beetje zoals Nederland-Duitsland voetbal, maar dan honderd keer erger. En extra beladen is deze wedstrijd ook nog eens, want het is voor het eerst eh, sinds de aanslagen in Mumbai in 2008 dat de... Teams tegen elkaar spelen. Die aanslagen die door Pakistanse terroristen zijn gepleegd. Kortom, de spanning om te snijden. Uh, Aletta André, die woont in Delhi in India. En Ariane de Jong in Islamabad in uh, Pakistan. Laten we eerst even naar Pakistan gaan. Ariane. wat merk jij van die uh, cricketgekte daar? Nou, heel veel. Het hele land het is zelfs met WK thuis. dus allemaal uh, groen, vlaggen uh, en iedereen is helemaal uh, vol van uh, cricket. En daar zit, dan... ja, zit iedereen dan op straat te kijken? Hoe uh, merk je dat zelfs? Kan je nog iets anders zien überhaupt op tv? Ja, nee, ja, het is alleen maar cricket voor. Na de, de hele alle headlines op kranten zijn alleen maar cricket voor. En uh, dus dat is wel heel erg leuk. Ik weet niks van cricket. Dus, dus iedereen legt je aan hoe de stand is. Mijn, ik, uh, de radio, overal, er is alleen maar cricket op, de, op, uh, op het nieuws. En uh, de, de, de supermarkt, echt overal waar je bent, is alleen maar cricket continu. Dus is wel eigenlijk heel erg leuk om mee te maken van deze kant. Ook als je het dus niet van houdt zelf. Laten we even kijken hoe dat in, uh, in India is. Uh, Aletta, uh, bij jou net zo'n gekte? Ja, ja, ja, absoluut. Het is, dus, uh, nou ja, wat Ariane ook al zei, uh, in alle kranten staat het volop. En uh, daarnaast uh, nou ja, zijn er heel veel mensen, al als al geen vrijdag hebben genomen, heeft hun bedrijf hem wel een vrijdag, dag op woensdag. Want ze willen natuurlijk allemaal gaan kijken en niet gaan werken. Mm -hmm. En uh, het, wordt ook, ja, het wordt echt aangekondigd als de big match, de grote wedstrijd. Ook al is het de halve finale en niet eens de finale, maar het is belangrijker dan uh, wereldkampioen worden is van taakjes van winnen. Ja, en ik begrijp dat het ook wel belangrijk is voor wie je bent, met name voor een tennister hè, die getrouwd is met een Pakistanse speler. Een Indiaanse tennister ja. met de Pakistan. Ja, vorig jaar is een uh, grote tennisster, Sania Mirza... die is getrouwd met uh, een man van een Pakistanse cricketteam. En uh, nou ja, iedereen heeft erover voor wie is ze nou. En ze willen natuurlijk dat ze alsnog voor India is. Maar uh, uh, nou ja, ze heeft zelf nog geen commentaar gegeven... maar er wordt volop gespeculeerd. Voor wie is nu het ergst als er verloren wordt? Aletta, wat denk jij? Eh... <laughs> um... Ja, ik denk voor India. <laughs> Misschien ben ik wel biased. Maar uh, India moet winnen, omdat het uh, toernooi wordt in India gehouden. En uh, ja, er zijn heel veel Indiaanse fans in India voor wie het heel erg belangrijk is. En die met uh, duizenden naar het stadion gaan. En uh, er zit ook heel veel geld in het toernooi. Natuurlijk ja. heel veel sponsorgeld Ik vermoed zomaar dat hetzelfde sentiment in Pakistan geldt. Uh, Ariane in Pakistan, G waar ga jij uh, kijken? Woensdag? Uh, in Amsterdam. <laughs> Ik zit morgen vroeg terug, dus ah. ik vind het wel baan. Ik ga het missen. <laughs> dus, uh, al mijn team, uh, we hebben het ons team uh, fijn gegeven om het, uh, bij het te kunnen gaan zien. Maar ik zal het zelf niet uh, gaan meemaken. En, uh, we zijn zelf wel benieuwd hoor, waar de kant op gaat. We zeggen zelfs: Goh, als nou uh, hoopt dat ik het Pakistan wint wat ook als Pakistan zo niet wint verwacht hij heel veel demonstraties en rellen. Dus Paars heeft natuurlijk altijd een ander tientje altijd van ze zullen niet als de, de goede verliezer volgens mij het stadion verlaten. Mm. Dus we hebben hier al bepaalde straten afgezet voor de wedstrijd te kunnen bekijken. Als ze zeggen nou ja als ze winnen dan is het een mooi feest, maar niet dan. Eh, dan kunnen hier nog wel wat ruimte kapot gaan. Hm. Dus ik, alleen en daarom hoop ik al dat Pakistan uh, <laughs> gaat winnen. Ja. En ook, uh, en de, de, het is, uh, ik, ik, ik gun de beide landen beide even veel Ik heb ook veel goede linken met India, maar ik ben wel, uh, ik ben benieuwd. Ik, ben, uh, ik vind het heel spannend. Wordt spannend dus, in allerlei vormen. En uh, ik neem aan dat er in uh, Amsterdam nog wel een fijn India's of Pakistan's restaurant is... om het uh, te gaan kijken. Aletta ja, in van. India en Marianne in Pakistan, dankjewel en veel succes. Ja, Dank dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Al weken wordt het nieuws beheerst door verhalen uit Libië. En het verhaal is daar nog lang niet klaar. De rebellen rukken verder op naar het westen. De frontlinie ligt nu ongeveer 120 kilometer ten oosten van de stad Sirte, De geboorteplaats van Gaddafi. De strijd is nog lang niet gestreden. Hoe is het om te midden van al dat geweld te werken... Arabist en journalist Esmeralda van Boon is net teruggekomen uit Libië. Ze werkt voor het tv-programma Nieuwsuur in Benghazi. Esmeralda, goedenavond. Goedenavond. Um, blij dat je terug bent of voelt het dat je daar had moeten zijn nu? Uh, aan de ene kant heel blij om terug te zijn. Even op adem komen, even wasjes doen en even familie ook weer zien. Maar als ik nu het nieuws volg, denk ik wel... Nou, het zou wel eens heel snel kunnen gaan. En dan is het wel... Uh... Ja, dan had ik er ook wel willen zitten. Aan de andere kant ben je er ook zo weer. Ja. Als je tenminste niet via Egypte gaat, want het is een hele lange reis. Maar uh, ja, nee, het is wel even goed om ook even weer terug te zijn. Sinds het begin van de opstand ben je al twee keer in Libië geweest. Je zat in Benghazi, dat zei, zei ik al. Het is het bolwerk van de opstandelingen. Je kwam daar aan, wat trof je aan? Nou, de eerste keer dat we daar aankwamen was het al gelijk heel duidelijk bij de grens... dat iedereen uh, wilde dat Gaddafi weg was... en, en, en ook heel blij was dat hij in het oosten van het land al weg was. Wij werden daar opgewacht door mannen die er een beetje uitzagen als Che En die behangen waren met wapens en alles... maar uitzinnig blij waren dat wij daar het land binnenkwamen. Want ze hadden heel duidelijk zoiets van... ja, de buitenlandse pers moet dit allemaal zien. En waren heel erg behulpzaam. Uh, we kregen simkaarten, er waren mensen die ons wegwijs maakten in het Libië. Iedereen die wat Engels sprak was opgetrommeld... En die uh, leken allemaal wel in de hotels te zitten waar veel van de journalisten zaten. om dus de journalisten te helpen. Mm -hmm. En dat is in, in alle steden tot aan Benghazi. is dat eigenlijk wel het geval geweest. De tweede keer dat we terugkwamen. kon je merken dat, er, dat het al iets normaler was geworden. Uh, toen waren er ook al wat buitenlandse journalisten opgepakt. in Jordanië, geloof ik. En, en nog iemand waarvan werd gezegd dat het spionnen waren. Dus men was iets sceptischer en ook iets voorzichtiger naar journalisten toe. En er werd wat vaker gevraagd naar onze perskaarten. Mm -hmm. Maar nog steeds was, uh, ja, was iedereen heel blij dat we er waren... omdat ze graag wilden dat het verhaal naar buiten kwam. Ja, nou ben je al vaker in oorlogsgebieden geweest. Dat is wel belangrijk om te weten. Uh, tien keer in Irak, uh, Soudaan geweest. Ja. Ook in Egypte ja. bij het Tahirplein. Um, ja. Nou ja, dan ga je natuurlijk vanzelf al een beetje vergelijken. Was je onder de indruk? Uh, ja, uh, omdat uh, op een gegeven moment vond, vond ik het wat, wat spannender worden... omdat iedereen wapens had. Uh, je op een gegeven moment uh, ook, ook wist dat bijvoorbeeld in Benghazi... vooral de tweede keer dat we er waren, uh, was net die no zone inge, ingegaan. En, en de dag daarvoor waren de troepen van Gaddafi nog in Benghazi geweest. Waardoor de mensen die nog aanhangers zijn van Gaddafi... In Bengazi zelf, die waren er natuurlijk nog steeds, maar die hielden zich wat stil. Maar die lieten zich toen weer wat meer zien en wat meer gelden. Uh -huh. Waardoor je ook steeds meer verhalen hoorde over sluipschutters en alles in de stad. En dat is wel beangstigend als je dan over straat loopt. En ook dat er dan uh, twee opstandelingen met je meelopen vanuit de nou, 100 meter... naar je auto te komen en uitvallen... Of nou, niet helemaal uitvallen, maar wel tegen de chauffeur zeggen... volgende keer dat je ze ergens heen brengt, breng ze dan echt tot aan de deur. Want dit is gewoon te gevaarlijk. Ja, dan denk je wel even, oh ja, oké. Okay. En dat is wel, in, in Bagdad ben ik dat ook wel wat gewend. Daar loop ik bijna nooit echt over straat. Mm -hmm. Maar dat was hier wel even weer dat ik dacht, oh ja, het dit dit is wel echt oorlogsgebied nu. Eh, jij spreekt de taal, dus ik neem aan dat jij ook degene bent die moet regelen... Eh, dat er een, een auto of iets dergelijks eh, geregeld moet worden om ergens naartoe te gaan. Hoe check je ja, dat... dat je veilig bent? Ja, dat is toch ook wel heel veel intuïtie. Um, en even praten met iemand te kijken hoe die op je reageert. Maar het was heel grappig. In Benghazi waren we op zoek naar een chauffeur. En uh, toen kwam er een chauffeur via via bij het hotel. En die zag er ongelooflijk uh, ja, als een rebel uit. Met een doek om zijn hoofd en een enorme geweer. voor in de auto liggen met allemaal munitie. En ik sprak met hem. Ik dacht, nou, ik weet niet of dit nou wel een goed idee is. Hm. En... Uh, nou, uiteindelijk hebben we hem wat meer gecheckt... en met anderen erbij. En, en toen leek hij toch wel oké okay te zijn. En toen kwam hij s'avonds, terwijl hij er nog steeds zo uitzag... kwam hij het hotel binnenlopen. Hij had over zijn dochter van zeven maanden verteld. Met zijn dochter van zeven maanden op zijn arm... om die aan mij te laten zien. Toen dacht ik, ja, weet je, je bent een hele grote kerel... en je ziet er heel stoer uit, maar je hebt wel een klein hartje. Maar ja, het, het is echt gewoon ja, met mensen. je bent met veilig met zo'n gun aan boord. Ja, die heb ik wel gevraagd of hij die, die naar huis wilde brengen. Want ik wil niet uh, rondrijden met, uh, in een auto met een nee. geweer. Want een geweer kan ook uitnodigen tot ja. andere openen van vuur. En je bent gewoon pers en ik wil niet met, met wapens rondrijden. Nee. Dat heeft hij ook netjes gedaan. Hij heeft ook wapen naar huis gebracht en we zijn zonder wapens rond gaan rijden. Een van de reportages die je hebt gemaakt uh, was in het ziekenhuis in Benghazi. Een, een Nederlandse Libiër liet jullie een zevenjarig jongetje zien dat gewond was. Ja. Luister even mee. Ik traag in mijn ogen, echt waar. Die kind heeft geen bestolen in zijn hand. heeft geen vabben. Heeft hij niet? Wat heeft hij gedaan? Kijk, ze waren zich geschoten. Kijk, de kind is eentje. Hier is geschoten met de klachterkolf. Zijn moeder ligt in levensgevallen. Mijn vader is gisteren met twee bedronen in zijn hart overleden. Ja, je hoort een jongetje roepen om zijn moeder die in coma ligt. Uh, zijn vader is al dood. Jij staat er dan naast. Dat hakt erin, kan ik me voorstellen. Ja, dat hakt er zeker in. En maar op een gegeven moment riep dat het jongetje ook om zijn vader. Je hebt net uh, het nieuws gehoord dat zijn vader helemaal niet meer leest. Het jongetje lag uh, in zijn bed uh, met zijn handjes aan de spijlen vastgebonden. zodat hij niet uh, zichzelf kon krabben of kon beceren. Jongetje lag helemaal te trillen, had waarschijnlijk hoge koorts. Twee kogelwonden en ze zei... Ja, en dan sta je erbij. En dan je hebt zijn moeder aan de overkant zien liggen die in coma ligt, waarvan je bijna zeker weet dat hij het waarschijnlijk niet gaat halen. En dan ligt zo'n klein mannetje daar. En ja, ik ben op een gegeven moment die zaal afgelopen... toen ik alleen nog maar een paar shots uh, gemaakt hoefde te worden... met een brok in mijn keel. En ik dacht, ja, ik kan hier moeilijk gaan staan huilen. Ik bedoel, dat, dat, is ook dan, dat klopt dan ook niet helemaal. Maar wij zijn wel echt met een brok in ons keel dat ziekenhuis uitgelopen. En waren ook uh, behoorlijk stil op weg naar, naar het hotel weer. Ja, en dan? Knop om? Maar ja, toch wel even met elkaar erover gehad. En uh, ook wel uitgesproken naar elkaar dat het gewoon... Uh, dat dan in één keer de oorlog de menselijke kant ervan heel erg dichtbij komt. En dat je, kijk, je doet er verslag van. En uh, daardoor creëer je ook een afstand. Maar op het moment dat je zo'n klein jongetje daar heel kwetsbaar ziet liggen... Ja, dan komt dat gewoon binnen. Maar ja, op een gegeven moment gaat de knop ook wel weer om. Omdat je, um, je brengt het verhaal dan, je krijgt goede reacties erop. Mensen vinden het ook allemaal... Um, ja, hartschurende beelden. En dan denk je wel, ja, het is wel goed dat mensen toch wel zien... dat dit wel een resultaat is van gevechten. En, en mm. dat dit kan gebeuren. Maar ja, de dag daarna moet je, ga je weer een item maken. En, en dan gaat de knop wel om. Maar dat is nog steeds wel iets. Ik hoorde net ook dat fragment even. En denk ik wel, oh ja, ja nee, dat, dat, dat uh, ja dat grijpt me nog steeds wel aan. Um, je leert die mensen daar kennen. Uh, wat denk je dat ze beweegt? Uh... Ja, ze zijn ongelooflijk uh, strijdlustig. En, en ik heb heel veel... Uh, ja, weet je... Weet je de, ze hebben niet de wapens die Kadhafi heeft. Ze, ze weten dat ook. Ze weten donders goed dat de troepen van Kadhafi veel beter getraind zijn. Veel betere wapens hebben. En toch gaan ze wel met z'n allen naar die frontlinie. En velen die, die, die we ook hebben gesproken... die zeiden ja, vier dagen geleden had ik nog geen idee hoe ik de, de, dit wapen moest gebruiken. Maar dat heb ik in, in de loop der dagen heb ik dat geleerd. En, en uh, kan ik dat nu... Dus ze zijn ongelooflijk gedreven. En dat is wel iets dat je denkt, wauw. Hm. Ja, je kan je ook voorstellen, ik, ik waag me er niet aan. Ik laat dit eventjes aan me voorbij gaan. Maar is, heb je iemand ontmoet die zich niet betrokken voelde? Nee, nee, ik heb niemand ontmoet. Ik denk dat er ook wel... wel je hebt Heel, heel veel mensen ook, heb ik ook gesproken... die ook allemaal zeiden, van, ja, het is ofwel dat ik dood ga... ofwel dat we overwinnen. Uh, het lijkt ook wel, ze zijn de angst voorbij... Ik kan me voorstellen dat het in het begin nog wel mensen zijn geweest die, die zoiets hadden. Ik ga niet meevechten. We hebben ook een jongen ontmoet die ook zei: Ja, in de eerste dagen heb ik geen wapen aangeraakt. En die zagen we nu tijdens de tweede reis. En die liep nu rond met een wapen. En dat hij zei: Ja, ik heb toch maar de wapens opgepakt. En ik ben toch mee gaan vechten. En, uh, maar ik heb op een gegeven moment ook een klein jongetje, er zit ook een item van ons. Uh, verschillende jongetjes van 17 jaar ontmoet in, uh, in een uh, trainingskamp voor, uh, voor de opstandelingen. En ik sprak met een van die jongetjes. En meestal als je ze dan vraagt: Ben je bang? Dan zei ze: Nee, we zijn niet bang, want God is bij ons. En uh, als we doodgaan, dan zijn we martelaar, maar er was een jongetje bij, ook van 17... en die keek me aan en die zei van, ja, ik ben wel een beetje bang. Toen mm. dus viel hij even stil en toen keek hij me nog weer aan... en toen zei hij van, natuurlijk ja, ben ik bang. Hij heeft tanks, hij heeft, hij heeft vliegtuigen, hij heeft hartstikke grote wapens. Toen dacht ik, ja, dat snap ik ook wel, je bent 17. Je had nog nooit eerder een wapen in je leven gezien. En daar, daar word je dan straks naar het front gestuurd... en je weet gewoon dat de kans groot is dat je het misschien wel niet overleeft. Ja, dan snap ik wel dat je bang bent. Ik hoor al wel, jij wil eigenlijk alweer terug... maar als Arabist ben je nu natuurlijk druk. Wat wordt het volgende land? Irak? Um, Syrië? Um, uh, toch nou, nog Libië? Ik... Ik denk, in Libië gaat het op het moment zo snel. Um, dat ik denk dat wij heel snel weer terug zijn in Libië. Ik had ja. zelf niet verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen, dat ze zo snel naar Seert zouden kunnen komen. Want ze zitten er geloof ik al iets dichterbij, 80 kilometer of zo. Mm -hmm. ja, en als Seert wordt ingenomen, dan, dan is dat zo'n boost voor de opstandelingen. Dan denk ik dat ze gewoon verder gaan oprukken en dan zou het wel eens heel snel kunnen gaan. En dan denk ik dat wij er ook snel weer zitten. En anders dan hebben we altijd nog andere landen die zich helemaal aan het roeren zijn. Bijvoorbeeld ja. Syrië, Jemen. Ja, jij ja. bent nog niet klaar. Esmeralda nee. van Boom, nu nog even slapen voordat je weer teruggaat. gaat. Dank je wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. BNN Today. Parijs, Milaan, New York, Antwerpen en. logische volgorde, dan kom je uit bij Arnhem. Een vreemde eend in de bijt. Die laatste, maar Arnhem hoort er ook wel een beetje bij. Want vanaf deze week heeft de stad namelijk haar eerste Fashion Week. met het thema Ode aan Maxima. Jazeker, de organisatie vindt dat onze prinses zo belangrijk is voor de mode... dat zo'n ode best op zijn plaats is. Cecile Narings is hoofdredacteur van Elle, onze eigen grote modekoningin in Nederland. En met haar ga ik dan ook praten over Maxima. Goedenavond. Goedenavond. En ook andere stijliconen. Maar, allereerst even, ik dacht Maxima, is die zo verschrikkelijk... groundbreaking... Trendsetting? Nee, dat niet. Maar voor een lid van het Nederlands Koningshuis is ze dat zeker wel. En zij probeert van alles. Ze slaat ook wel eens de plank mis. Maar dat maakt haar alleen maar leuker en menselijker. En zij houdt van mode, ze houdt van opvallen. Ze is niet bang. Dus ik vind dat zij het predicaat-stijl-icoon uh, best wel verdient. Ja, ik zou eerder denken aan iemand als Lady Gaga bijvoorbeeld. Ja, een heel ander genre. Ja, dat wel. En uh, niet, uh, geen lid van het Koninklijk Huis. Nee. Dus, uh... Nou, een ander soort Koninklijk Huis. Maar in de popwereld. Maar, maar toch, uh, dat is iemand die echt uh, extravagant is. Trendset voor hele generaties ja, van jonge kinderen. Ja, uiteraard. Nee, een totaal ander, ander eind van het spectrum. Maar Maxima is natuurlijk binnen die, die strakke regels van het protocol... toch wel een, een, een soort ja, wilde bras uh, op modegebied. Zij heeft uh, twee jaar geleden bij de Arnhem Mode Biennale... Uh, haar opwachting gemaakt in een postzakjasje van Jan Taminiouw. Mm -hmm. Voor het eerst dat zij echt duidelijk in Nederlands design uh, naar buiten trad... En ze is onlangs bij de uitreiking van de, van de Edisons in een lederen jurk ten tonele verschenen. En dat ja. riep heel wat reacties op. Hoe zou Bea daarnaar gekeken hebben? Of zou nee. ze het overlegd hebben? Nou, ik denk dat dat wel allemaal overlegd wordt, hoor. Er is ja. wel iemand die haar kleren klaarlegt en haar adviseert. En nou ja, zolang de, de roklengte niet te kort is en de, de mouwen een beetje, een beetje nou ja, zichtbaar zijn, denk ik dat het best kan. Overigens, uh, zelfde ontwerpers. Lady Gaga en Maxima. Ja, zo zie je maar hoe één ontwerper hele verschillende vrouwtypen kan bedienen. En dat, ja. uh, dat geeft ook aan dat Jan jou een groot ontwerper is. Nederlands ontwerper, ja, ja, ja, zeker. Voor alle duidelijkheid. Uh, welke uitdossing van Maxima zit nog vers in jouw geheugen? Waarvan je denkt, dit is het. Ik uh, ik denk, dat is het nou. Uh, bij het huwelijk van uh, Victoria van Zweden kwam ze ook in Jan Terminio, een avondjurk. Riep ook heel veel reacties op, sommigen vonden het te strak en, uh, en, en niet flatteus. Ik vond het gewoon wel leuk dat ze dat deed. Een mooie avondjurk van Jan Terminio. En Maxima is een, een, een grote vrouw uh, in de vele opzichten. Ze heeft geen uh, maatje 4 of 36. Eigenlijk beste Nederlandse heupen voor een uh, Argentijnse, mm -hmm. maar... Uh, ze laat zien dat je niet, uh, niet alleen maar wij de jurken aan hoeft... Uh, om ook een beetje leuk tevoorschijn te komen. Ze durft nogmaals. En dat vind ik heel goed. Uh, maar dan wel binnen de lijntjes. Ja, tuurlijk. Uh, natuurlijk is geen outfit af als de schoenen niet goed zijn. En jij bent een schoenenfanaat voor alle mensen die jou volgen op Twitter. Je weten ja, dat. Je Twitter ja. eindeloos veel over schoenen. Um, hoe zit het met de schoenen? Zullen we dan maar gelijk eventjes afwerken? Nou, het wordt beter. Ik oh, zou het niet zo Ja, goed? nee, nee. Maxima oh. schijnt heb ik mij laten vertellen. En ik geloof het meteen hele grote voeten te hebben wat mij ook wel voor haar inneemt, hoor. Um, en dan, uh, dat het doet je altijd... goed, hè? Een beetje flinke heupen en flinke nou, schoenen. Nou ja, niet, niet dat ik er nou een, een obsessie mee heb. Maar ik vind het uh, juist belangrijk... Dat, uh, dat iemand als Maxima gewoon uh, ja, laat zien van... nou, kom op, je hoeft geen maatje Sylvie Meijster te hebben... om uh, aan de mode mee te doen. Mm -hmm. Maar ze had uh, nogal een ongelukkige hand van schoenen kiezen. Hele, hele laffe hakjes en uh, grote punten eraan. Een het hakje? Uh, ja, dat wat is het een is? centimeter of vijf. Dat stelt niks voor. Nee, dan doe je, maar, dat doe je niet mee. Nee, ik zag haar laatst uh, op schoenen van Christian Louboutin. Dat is eigenlijk God in schoenenland. Met een rode zool, daar herken ze aan. Dat was een flinke hak en uh, dat maakte ook nog een stuk eleganter. Ik wil het ook nog even hebben over de uh, dames in het buitenland. Uh, in Engeland krijgen ze binnenkort namelijk hun eigen maxima. Kate Middleton, nu verloofd met prins William... Eind april is het dan zover, dan, dan trouwt ze met hem. Ook een jonge, mooie dame, draagt dure designjurken. Gaat zij dezelfde rol spelen als Maxima hier? Ik denk dat zij nog wel, wel meer uh, navolging krijgt. Ze heeft natuurlijk ook een groter bereik. Ik denk dat meer mensen naar, naar haar looks kijken... en ook de bladen uit Engeland beter gelezen worden... dan de privé in Nederland. En uh, ik denk dat ze ook meer mogelijkheden heeft uh, figuurtechnisch gezien. En ik denk dat zij ook wel, uh, wel wat meer aangereikt krijgt. Uh, er zijn ook meer uh, Britse ontwerpers uh, om uit te kiezen die baanbrekender zijn. Dus ik verwacht veel van haar. Ik denk dat ze nog wel uh, wat bij kan leren. Ik vind het erg braaf allemaal. Ja niet ja, goed? Nee, voor, zeker voor zo'n jonge meid van 7, 28, hoe oud is. is, vind ik het wel erg, uh, erg bejaard. En voor een merk is het natuurlijk goud als uh, zo'n meisje als Kate Middleton, of meisje mag ik het binnenkort niet meer noemen, maar nu mag het nog, uh, uh, zo'n jurk draagt. Want haar jurk die ze tijdens de huwelijksaankondiging aan had, ja, die was die binnen blauwe, 24 uur uitverkocht isza. bij uh, Harvey Nichols. Ja, zo ja. zie je maar. En die ring die ze droeg, uh, die is ook in grote getale gekopieerd. En ook uh, enorm uh, de toonbank overgevlogen. Ja, dit wordt natuurlijk uh, appeltje eitje. Wat zij draagt, wordt een hit. Staan uh, ontwerpers in de rij voor mensen als dit? Of hoe gaat dat? Hoe kom je eigenlijk als zo'n Jan Terminiouw bij Maxima terecht? Nou, Maxima heeft zich laten adviseren door mensen die het weten kunnen. Zoals uh, de aanvankelijke aanjager van de arne Mode Biennale, Piet Parry. Ja. En uh, het schijnt dat Kate Middleton advies heeft gevraagd... bij de hoofddirecteur van de Britse Vogue. Uh, maar of dat, of dat waar is, dat zullen we wel nooit weten. Maar je gaat nooit als ontwerper zelf Dat zou je aankompen. kunnen doen, maar uh, ik weet niet of dat heel veel zoden aan de, aan de dijk zet. Uh, ze moet natuurlijk nu al aan het nadenken zijn... wat ze aan gaat doen tijdens de verloving. Zoals elke vrouw. En man, overigens. Tijdens het huwelijk bedoel je? Ja, ook tijdens het huwelijk inderdaad. Ja. Het is goed dat je het corrigeert. Ja. Wat moet ze aan als ze trouwt? Nou, uh, Er wordt gezegd dat zij zich gaat hullen in een jurk van Alexander McQueen. Tenminste van zijn opvolger. Want Alexander McQueen is vorig jaar uh, mm -hmm. jammerlijk komen te overlijden. En dat lijkt mij een hele spannende keuze. Want het is geen, uh, geen, geen doorsnee-bruidsmode-ontwerp. Uh, het is geen bruidsmode-ontwerp. Maar ze maken hele uh, statueske jurken, heel, uh, heel uh, uitbundig. En het is weer eens wat anders dan Valentino. Dat waar Maxime in getrouwd is, dat is natuurlijk heel traditioneel, heel mooi, heel, heel lieflijk. Daar kun je geen buil aan vallen. Uiteraard, ja. ja. Dus ik, ik ben benieuwd, ik, uh, ik ga kijken. Maar tot nu toe mag het je goedkeuring verdienen. Ja, maar Queen vind ik een fantastische keuze. Even verder de plas over. Amerika, daar zit Michelle Obama natuurlijk, de First Lady. Ja. Iedereen kijkt naar alles wat ze draagt. Ja. Ook een icoon? Absoluut. Modetechnisch. Ja, ja. En ik denk zelfs dat zij van grote invloed is geweest op het, het wereldwijde modebeeld. Als je bedenkt dat zij, in tegenstelling tot de voorgangers uh, in het Witte Huis, uitzonderlijk veel kleur draagt. En dan ook heel veel kleuren met elkaar combineert. En niet het saaie donkerblauw met, met het veilige rood. Wat van origine de politieke kleuren zijn. Maar echt paars met turquoise en geel en limoengroen. En als je nu kijkt naar uh, de grote trends van deze zomer en ook voor het najaar, zijn juist die felle kleuren enorm in, uh, in opmars. En zij heeft die kleuren gekozen, schijnt het, om een statement te maken van uh, vrolijkheid, van optimisme, van, van hoop en van kracht. Mm -hmm. En uh, ik denk dat ze dat ook met die kleding zeker uitstraalt. Nou heeft Maxima natuurlijk moeilijk hier, omdat ze onderdeel van het Koninklijk Huis is. Uh, Michelle Obama in Amerika, wat toch een licht conservatief kantje heeft op sommige momenten, die kan ook niet alles zomaar aandoen, denk ik. Nee, er wordt uh, natuurlijk wel uh, gesuggereerd dat zij Amerikaans design moet dragen. Maar daar heeft ze eigenlijk lak aan. Ze uh, is uh, een sterke promotor voor uh, jonge ontwerpers. Ook veelal van buitenlandse komaf, importontwerpers. En uh, wat ze ook uh, heel vaak doet, en dat vind ik echt een ontzettend goede zet... is gewoon jurken dragen, outfits dragen van, uh, van J.Crew. Dat is eigenlijk een gewoon een uh, Warehuis, Ooit een postorderbedrijf, stelt niet veel voor. Je hebt een vestje voor 50 dollar al. Mm -hmm. Ze draagt ook H&M en ze draagt ook uh, Gap. Eigenlijk om te laten zien van, joh je hoeft niet je kast vol met dure designers te hebben. Je kunt er ook wat minder geld leuk ja. uitzien. Een licht politiek statement in de kleding eigenlijk. Ja, misschien wel. Vind je eigenlijk dat Maxima, Obama en Kate Middleton... gewoon de ontwerpers van hun eigen land zouden moeten dragen? Ze zijn toch het, nou ja, het uithangbord van... De Nazi? Nee, vind ik niet. Ik vind het goed dat Maxima ook Nederlands ontwerp draagt. Maar ze is in haar keuze enorm uh, internationaal. Ze draagt Chanel, ze draagt uh, Marnie, ze draagt Pucci. Uh, en ik vind dat ze niet zou moeten beperken tot Nederlands design. En Obama niet tot Amerikaans design. We zijn zeker nu uh, nu de wereld zo klein is door internet... toch wel niet alleen aangewezen op onze eigen achtertuin. En Prinses Maxima gaat natuurlijk ook naar het huwelijk. Um, ja. Wat moet ze aan van jou? Een mooie jurk. Nou, je hebt vast wel over <laughs> nagedacht. Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Kijk, een ik een mooie jurk is ja, uh, Ik hoop dat, ze, dat ze of, of Jan Teminia of een andere Nederlandse ontwerper, Want juist dan als al die royals bij elkaar. zijn, vind ik het wel mooi als iedereen wat uh, van zijn eigen garnituur draagt. Schoenen? Vijf uh, centimeter? Uh, ja, Louboutin. Absoluut kort? Ja, ja, minstens tien. Dat kan ze wel hebben met die grote voeten. Ja. <lacht> ik zou het niet over na moeten denken om op tien centimeter te lopen. Heb je, het, heb je aan er? Uh, tien. Dat is door de weeks hakje. een doordeweekshakje. Een doordeweekshakje. Heerlijk. Heerlijk. Cecile Narings, hoofdredacteur van L, Dankjewel. Graag gedaan. Today's talk. Wat was het onderwerp van gesprek vandaag in de sportschool? Uh, ik maak even een klein rondje. We gaan eerst naar Rob Geurts, Golds Gym. Dat is de sportschool in Nieuwegein. Rob. Goedenavond. Goedenavond. Waar ging het allemaal over bij de, het gewichtheffen? Ja, waar ging het over? Ja, toch een beetje praten Nog steeds over het hele ja, helikopter uh, incident. Ja, over? Over, uh, over uh, van. Over wat er aan de hand is. Ja, is natuurlijk, natuurlijk een beetje een, een fout gemaakt. Maar iedereen vond het toch wel een beetje. eigenlijk heel erg overdreven. Hoe er toch ook eigenlijk over gesproken gehoord. Moet hij weg of niet, Hille? Volgens de mensen in de sportschool? Nee, nee, nee, nee zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, waar, waar zij vooral eigenlijk. Wat, wat iedereen van juist van vindt. is ja, dat overdreven gedoe van Pechtold. en ook van Tilmans. En wat, wat, ik wat ik eigenlijk heel erg. hoor, is dat iedereen eigenlijk gewoon heel erg blij dat het kabinet wat er nu is. Huh? Dat we hartstikke zonder zijn uh, dat het in zo'n incident dat het zo overdreven wordt. Dat, dat kan niet iedereen begrijpen. Dat, waar heb je het eigenlijk over. Natuurlijk, het is niet helemaal goed gedaan, maar ja, dan gaan zoveel dingen natuurlijk niet zo goed maken, dat het echt zo overdreven naar buiten komt. En inderdaad, uh, het, dat er bij spekjes een hele weg zou moeten, nou daar staat het eigenlijk op. Waar je het op dit ogenblik allemaal druk over maken. We gaan eens kijken hoe de mening daarover is bij de sportschool in Rotterdam. Boxing 82. En uh, daar is uh, Frans van der Herik, groot Feyenoord-fan, uh, de baas. En die proberen wij te bellen. Maar waarschijnlijk is hij een van de miljoenen mensen met een T-Mobile-telefoon. Die het al de hele dag niet doet. Ik zelf kan ook niet bellen. Hoe is het bij jou, Rob? Kan jij bellen? Ja, nou, mij mijn wel. Het is toevallig ook T-Mobile. Maar uh, in, ieder geval, in ieder geval geen problemen vandaag. Wat vind je nou eigenlijk van dat dat, dat, dat zomaar zo kan? Ja, het is inderdaad. Ik, ik zou moeten denken tegenwoordig. Als je telefoon niet meer kan bellen, dan. Uh, ja, het is eigenlijk, uh, lijkt me helemaal verschrikkelijk. Maar ja, goed. Ook dat is natuurlijk maar techniek. En uh, alles kan natuurlijk kapot gaan. Zo is het. Ik kan het niet beter zeggen. Rob Geurts uh, bij Gold's Gym in Nieuwegein, Dankjewel. Oké. Okay. Goedenavond. En uh, dat was het weer voor vandaag. BNN wil ik nog eventjes benoemen. Want dat is de site waar de gehele dag uh, filmpjes en updates te zien zijn. Houd het vooral in de gaten. Dat kan je ook allemaal doen via Twitter natuurlijk. Slash BNN Today. Uh, Morgen geen BNN Today, want er wordt er gevoetbald. En op woensdag zijn we er dan weer wel. Eén leuk filmpje wat je toch nog even moet checken op de site... is het filmpje van Erben Wenemars. Die loopt in het gips rond. En wat er precies gebeurd is met zijn vader... en een shovel en een boom en een tak en een zaag... Dat zie je allemaal op de site. En uh, dat weten ze bij NMS de Lijn nog niet eens. Dat is zometeen hier na het nieuws te horen op Radio 1 met Gio Lippens. Fijne avond nog.